Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2 uur. Wat om algemoet met het NOS journaal Vluchten op Eindhoven Airport kunnen dit weekend vertraging oplopen... door een tekort aan luchtverkeersleiders. Volgens het Eindhoven's Dagblad lopen er daardoor vandaag en morgen... in totaal 14 vluchten vertraging op. Aan het einde van de ochtend en het einde van de middag. Vorig weekend kwam het vliegverkeer op Eindhoven al vier keer kort stil te liggen... Luchtverkeer op Eindhoven Airport wordt geleid door militair personeel. Tekort zou zijn ontstaan door luchtverkeersleiders die langdurig ziek zijn. In de Amerikaanse staat New York zijn bijna 100 mensen opgepakt... die bij de beruchte bende MS-13 zouden horen. Ze worden verdacht van gewelds- en drugsmisdrijven. MS-13 werd in de jaren 80 in Los Angeles opgericht... door mensen uit El Salvador die hun land waren ontvlucht. De bende staat bekend om zijn medogenloze geweld...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 Het is de eerste keer dat dit onderzoek werd gedaan... waardoor onduidelijk is of de bereikbaarheid de laatste jaren is gestegen. Na 13,5 jaar is Jeroen Pauw gestopt met een dagelijkse talkshow op NPO1. In zijn laatste uitzending keek hij met gasten terug op het afgelopen jaar... en de geschiedenis van het programma Pau. Aan het einde bedankte hij zijn redactie en kijkers. Pau maakte de laatste vijf jaar in zijn eentje een late talkshow... daarvoor met Paul Witteman. Hij wil nu ander tv-werk gaan doen. Het weer vannacht blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 5 graden. Overdag af en toe zon. Maar vooral aan de kust nog kans op regen. En het wordt zo'n 9 graden. Dit was het NWS-journaal. ZFM. Ho, ho, ho, Dit is kerst met ZFM. Met men. Nu de nacht.